Het Chinese bedrijf Shuangui neemt voor iets meer dan 7 miljard dollar de Amerikaanse vleesverwerker Smithfield Foods over. Niet eerder heeft een Chinese bedrijf zo'n grote Amerikaanse onderneming ingelijfd. Het Amerikaanse bureau dat buitenlandse overnames beoordeelt had geen bezwaar tegen de overeenkomst. Smithfield is de grootste producent van varkensvlees ter wereld.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 In het westen is het droger bij maximaal 19 graden. De dagen daarna koeler en wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie met files bij Eindhoven. Op de A2 richting Den Bosch staat het knooppunt Waterdorp 3 kilometer. en Aan de andere kant van het land op de A6 vanuit Emmeloord naar Joure voor het knooppunt Joure 3 kilometer door een oliespoor. en Daarom is de rechterreis ook dicht. Ongeluk bij Amsterdam aan de zuidkant van de stad. De A10 Zuid richting de A10 West... Daar staat tussen de rij in Osdorp drie kilometer file. Bij Osdorp zijn twee rijstroken dicht. A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam. Tussen Knopendel en Gorkum in totaal 8 kilometer door werkzaamheden bij Gorkum op de A27 naar Breda. Verkeer vanuit Nijmegen naar het westen kan het beste via Utrecht of via Den Bosch rijden. En goed nieuws over de A15 bij Rotterdam. In de richting van Europoort is de Botlektunnel een tijdlang dicht geweest door een ongeluk. Maar de tunnel is zojuist weer vrijgegeven, dus aan de voorkant van de file trekt het verkeer weer op.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 Ros Auto Show. Met Carlo Platzen en Henry Stolwijk. Ja, dames en heren, goedemiddag. Inderdaad, met Henry Stolwijk. Want Bas van Werven meent dat hij weer met een oud autootje. een rally voor oude autootjes moet rijden. Klinkt dat toch onaardig? Het klinkt onaardig, want ja. het is natuurlijk de Rode Kruis rally. En maar. dat is voor het goede doel. En dat zijn geen oude auto's, dat zijn voitures. Overtures. Oh, dat zijn de betere auto's. Dat zijn uh, Oldtimers en Classics. Ja. Ja, ja, ja, de top van Nederland. De top van Nederland, ja, nou dat is zeker zo. Het is een prachtige rally. En die wordt vandaag verreden. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het Rode Kruis. Ja. Um, het goede we... doel. Het goede doel. Dus dat is mooi. En dan, ja, dan, dan is een telefoontje snel gepleegd. En dan zit hier zomaar Henry Stolweg. Het is bij mail gegaan deze keer. Hoor. Het, is mail ja, gegaan. het is moderne middelen. Dus. Dames en heren, goedemiddag. Mijn naam is Carlo Bransen. Ik ben in het dagelijks leven hoofdredacteur van Carlos Magazine. Henry is autojournalist. We kennen elkaar al een jaartje of dertig. Dus wij gaan je en jij'en. Ja. En wij kennen ja. ook beide zij het vanuit een verschillende hoek. Peter Eloy-Staal. Ik moet Eloy erbij zeggen. Want anders krijgt hij ruzie met zijn vrouw. Heb ik ah, net ja. gehoord, Peter. Klopt. Maar het is Eloy zelfs. Ja. Eloy, oké. Okay. Uh, en die is directeur van de KNAC, de knak, de, ja, mag ik zeggen, een beetje de slagroom op het, op het, op het toefje dat ANWB heet. Is er, of is dat heel denigerend gezegd? Dat is, vind ik toch een tikje aan de denigerende kant. Het is een zelfstandige vereniging. En aan de BV-kant zijn we geleerd aan de ANWB, maar aan de verenigingskant voeren wij trots een eigen beleid en uh, hebben wij een eigen geluid. Maar, Kier, we, maar het staat, Carlo, voor Koninklijke Nederlandse Automobielclub. Dat Nederlandse zegt Nederlands ja, maar dat spreek je niet uit. Maar als je, als, je, als je bij een praatpaal op de knop drukt... dan krijg je wel, uh, als je knakbleed bent... krijg je wel een gewone wegenwacht op, op, op bezoek. Wij noemen dat de breakdown service. Kijk, en, uh, maar het is dat, de wegenwacht. Uh, het is de wegenwacht. En dat geldt voor meer uh, bedrijven... die een zakelijke relatie hebben met de AMB. Dat als jij... Uh, uh, uh, denkt uh, een bepaalde service te hebben, dan zou het zo, van een bepaald automerk, dan zou het zomaar kunnen dat de wegenwacht uh, komt voorrijden, Klopt. want ja. die leveren een uitstekend product. Ja. En dat wij ook maken daar dankbaar gebruik van. Zij dat wij voor onze leden net weer wat mooiere voorwaarden hebben uh, dan uh, AMB-leden. Ja, hebben. ja het blijft dezelfde monteur aan de oh, auto. Oh, oh, oh, maar het is wel een beetje een V-clubje. Met er is een... met veel oldtimers, klassiekers, uh, verzekeringsportefeuille, noem maar op en zo. Het is, bedoeld, het is niet als je nou, ik zou maar zeggen, een 80 jaar oude Brik hebt, dan ga je niet als eerste de knak bellen. Laat eerlijk zijn. Wat? Toch? Nou, dit, dit, dit, dit is zieker. Voor mij, het is ook Koninklijk. Nou, het is, ja. het, is, het, is een prachtige, het is een prachtige oude vereniging, de oudste autoclub club van Nederland. En het is een voorrecht daar directeur van te mogen zijn. En uh, dan heb je druk, want uh, je hebt uh, ongeveer persoonlijk... En, 324 handtekeningen staan uh, te verzamelen in Utrecht. Want ze hebben daar een plan, daar komen we zo uitgebreid op terug... In ieder geval houdt het in dat Utrecht is bezig met het invoeren van een milieuzone... waardoor allerlei auto's niet meer de binnenstad in mogen. En jullie hebben gezegd van ho, ho, ho. Dat willen als, wij niet. Als we daarmee beginnen, dan is het endzoek. Komen we zo ja. op terug. Dames en heren, we gaan ook nog luisteren naar een rijimpressie van de Renault Captur... Dat is het enige booming segment op dit moment. De ja, ja. kleine, compacte, SUV-achtige auto's. Crossover gebruiken we ook. Crossover, ja. Crossover ja. Het is wel mooi dat er toch weer een nieuw segment is ontdekt... waar ja. groei in zit. Dat is ben toch het je... fascineerde van de auto-industrie, hè? Ja, ik Elke zou... keer weer iets nieuws. Nou, ja. ja, je moet wel. Maar, ja. het, het, maar het, is, het, het gaat een beetje om de, om de kleine middenklassetjes, maar ja. dan met een hoop extra plastic en chroom waardoor het er toch stoer uitziet. En ruim. Oh, en ruim. ruim. Oké. Okay. Ja. dat niet. Nee. Neem me niet uh, Nou ja, Henry, we zijn al bij jou. Het nieuws. Ja. Jij hebt wat ge gesprokkeld. Kom op. Nou, gesprokkeld is niet zo moeilijk. Want we leven in deze week. Uh, ja, we zitten eigenlijk aan de vooravond van de grootste autoshow van de wereld: Frankfurt, Duitsland. Nou ja, Duitsland, autoland bij uitstek. Ja. Heel de wereld succesvol. En heel de wereld wil succesvol zijn in Duitsland. Dus wat zien wij volgende week? Dat daar Hallen tientallen kilometers moeten wij gaan lopen om al die nieuwe modellen... die daar gepresenteerd worden. Want één ding is zeker, iedereen komt daar... en iedereen is elke zichzelf respecterende fabrikant... uit alle delen van de wereld. Van China tot Amerika, van Korea tot... nou ja, wat zou ik zeggen? Ja. Japan maar. Is daar en komt daar met spullen. En wat je ziet in dat mekka van de autowereld... want dat is het volgende week... je ziet vooral een explosie aan hybride en elektrische auto's. Het is niet waar. Het is echt waar. En ik weet hoe blij jij er altijd van wordt. Ja, ja, ja. ja. Nou, vooral denk, die elektrische. Ja, maar het is vooral hybride, Carlo. Dat ja. zal je goed doen. Ja. Maar dat zal straks, als we over de milieuzones praten, ook nog wel weer ter sprake komen. Maar het valt op dat er verschrikkelijk veel fabrikanten nu echt met hun hybride model op de markt komen. En we gaan daar volgende week veel van zien. Klein voorbeeldje: lange lijst: Peugeot 208 hybride Mercedes S500. Je ziet dat ook de grote auto's ja. erin ja, gaan. Denk ik. Ja. Volkswagen heeft ooit een beetje tegengesproken, maar komt toch met een elektrische up-hybride. Een, een Golf in die hmm. varianten. Toyota, ja, dus. Nou ja, Toyota is natuurlijk de koploper op het gebied van de hybride auto's. Maar het breidt zich uit. Ik denk dat het toch wel weer een succes zal worden in ja, het, dat segment. Ik hoorde in maart, toen was ik op de auto show van Genève. En daar was ja. een meneer Mark Jonne, de grote baas van Fiat en Chrysler. En die zei van: Jongens. Wij zien niks in dat volle elektrische. Ja. Maar wij moeten als fabrikant voldoen aan nieuwe, steeds strenger wordende ja. eisen als het gaat om CO2. Dus we ja. moeten wel aan de hybrides. Ja. dus, dus hij verkoopt ze ook zit... zelf. Hij verkoopt natuurlijk in Amerika ook de elektrisch uh, aangetreven auto. Ja, omdat hij aan die milieu, ja, hij moet aan die eisen ja. doen. Daar heb je gelijk in. Maar als je ze bouwt, wil je ze misschien ook wel verkopen. Een beetje eh, fabrikant. Ja. Dus ja. ik denk dat dat dan ook wel gaat gebeuren. Je zal dat zien stijgen. We weten allemaal dat het in Nederland wel een goede markt is. Omdat we heel veel subsidies geven. Over mm -hmm. de subsidies, dat kan veranderen, dat weet ook niemand precies. Het is nog niet de derde dinsdag in september. Maar voorlopig zie je wel dat fabrikanten moeten zoeken naar manieren... om hun gemiddelde uitstoot te verlagen. Mm -hmm. En het publiek pikt dat op. Voor heel veel mensen is het best een oplossing... Kijk, misschien niet voor jou, jij moet grote afstanden rijden. Maar in de steden, en er zijn steeds meer stedelijke gebieden, is die elektrische hybride auto de oplossing van de toekomst. Ik ben hartstikke voor elektrisch rijden in de stad. Ja. En, en patroonendiensten, poten. taxi's. Ja, ja zo uh, kun ook nee, als je ja. ja, maar perfect, ik ben het met je eens. Servicemonteurs, iedereen die in de regio blijft, stadsbussen, niet te vergeten. Kan heel goed. Heel goed. Goed. Alle scooters, alle scooters verbieden elektrisch maken. Je hebt helemaal gelijk je kijkt er ook zo blij mee. Ik ja. weet al dat jij een elektrische scooter hebt. Mm -hmm. Gebruik je inmiddels? Nooit. Nee, zou een idee kunnen zijn. Ja, ja. Is, ja. is waar, maar het is levensgevaarlijk zo'n ding. Oh, maar je wil wel dat ze allemaal elektrisch worden. Wat is er gevaarlijk? Nou, als ze allemaal elektrisch worden, dan zijn ze niets minder gevaarlijk. Maar omdat je nu als een van de weinige elektrisch rondrijdt... Ja. Weet je zeker dat je op een, nou een ritje van drie, vier en een half kilometer... heb je tenminste twee fietsers platgereden? Want oh. ze horen je niet aankomen namelijk. En ah. ze rekenen ook niet op je. Nee. Mark my words. Uh, de, het, dus... aan, het aantal slachtoffers gaat, gaat stijgen. Ik hoor daar zelden over praten, maar misschien heb jij een voorspellende gave. Dat, Ik dat, heb dat... ze zien gaan, Henry. Ja, dat ja geloof ja. je. En er is meer, Carlo. Wat, uh, het merk Smart... Ooit gepresenteerd als het merk voor de toekomst van jongeren. Ja. Dat was, uh, nou dat is allemaal een beetje anders gelopen dan het deed. Mercedes-Benz heeft het volledig binnengehaald. En eigenlijk is het merk een beetje verdwenen, mm -hmm. mag je zeggen. Ja. En wat gaan ze nu doen? Ik denk dat Mercedes-Benz een beetje kijkt naar Mini. Ja, Mini, BMW, hun mm -hmm. grote concurrent. En ik denk dat ze Smart toch heel graag dat succes zouden gunnen. Nou, ze komen weer met een nieuwe 4-4. 4-4 is een kleine auto, maar deze keer is het een elektrisch aanvraag. Vroeger hadden ze hem, maar toen is het mislukt. Toen is het mislukt. Daarom zei ik, ze komen met een nieuwe 4-4. Ik had erover nagedacht. Um, <lacht> ja. Maar nu komt er een elektrische weer. Een poging om toch in een, in een segment... Veel jongeren kopen geen auto's meer. Uh -huh. Je moet toch met nieuwe modellen komen om ze een beetje warm te krijgen, denk ik. Ik denk dat Smart het gaat proberen. Mercedes-Benz, kan je zeggen. Eind volgend jaar, bij de dealer. En wie weet, wordt Smart alsnog. Een succes. Ik hoop het zou het kunnen. Ik hoop het voor ze. Ook een aardig nieuwtje. Uh, McLaren. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Nee, McLaren is een uh, supersportwagen. Ja. Leke, Ferrari, Maserati. Echt de top. En ik denk dat het binnen dat segment... nog weer exclusiever is dan Ferrari. Want die kennen we allemaal. Ja. McLaren kennen we van de racerij. Dat scheelt wel. Um, en we hebben een dealer in ons land. Hé. Hey. Ja. Leuk. Lauman Exclusive. En dat is extra leuk. Omdat Lauman Exclusive is het voormalige Hessing. Ooit... Daar in, die, in, die, in die wal daar. In die bij... wal. U zegt A2? A2, A2 ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Prachtige showroom, mooi concept. Uh, toen Hessing failliet ging, een paar jaar geleden, heeft uh, Laumann dat overgenomen. Ja. Lauman is de importeur van Toyota, Suzuki, uh, Lexus, Morgan. Ja. Vergeet dat ja. niet. Ze ja. <laughs> ja, ja, ja. Dus hebben al wat exclusieve auto's. En die hebben nu het dealership. Van McLaren in Nederland binnengehaald. Eén okay. van de 18 in Europa. Ik denk niet dat ze er 18 gaan verkopen. Maar het geeft wel weer een beetje vreugde aan zo'n bedrijf. Ze leven weer blijkbaar. Ze Want het leven is een tijd lang. Er... Was het daar een soort van uh, keukenshowroom? Hè? Maar ja. inmiddels nou, ze hebben ze het, het pad weer teruggevonden. ze, ze zijn weer aardig op, st op streek, denk ik. Met ooit meneer. werd mij beloofd: van... Carlo, dit wordt weer ooit het exclusieve autocentrum van Nederland. Ja vlak na het faillissement van Hessing. En toen ja. is dus blijkbaar ja. dus gegaan. Dat is uh, het gegaan. Henry, dankjewel van. voor nu eventjes. Uh, we gaan over naar Peter Eloystaal. Ja, ik blijf hem zeggen. Ik krijg nu een opgestoken duim van de gast, dames en heren. Ja. Uh, directeur van de Knak en tevens een van de allergrootste tegenstanders... zo niet de grootste... van uh, het plan in Utrecht om daar een milieuzone te gaan invoeren. Peter, wat is dat, een milieuzone? Het idee is om in de binnenstad van Utrecht... Uh, voor personenauto's, uh, met name diesels ouder van acht jaar... Uh, ik moet de slag om de arm houden, want van benzineauto's heb ik meerdere gezegd... maar laat voor de discussie zeggen, 12 jaar en ouder. Uh, te gaan weren uit de binnenstad. Twaalf jaar een ouder, auto's van voor 2000? Ja. Die ja. mogen straks de binnenstad niet meer in? En de parkeervergunningen zullen worden ingetrokken voor deze ah. auto's. Ook dat nog, dus als je er woont ben je ook de zaak? Ja. En uh, daarmee wordt nadrukkelijk gekeken naar Duitsland en wat is het probleem? Europa heeft normen uh, opgelegd aan onze binnensteden. En die voldoen daar niet aan. In de zin van luchtkwaliteit? In de zin van luchtkwaliteit. En bij luchtkwaliteit wordt met name gekeken naar uh, NO2, NOx en naar fijnstof. Ja, dat zijn fijnstof. De, ja. Dat zijn de, de grote boosdoeners. Hè? Ik hoorde net iets over CO2 uh, roepen. Dat is niet aan de orde. En dat is een ander soort vervuiling. een ander soort probleem. Het gaat hier puur om uh, fijnstof, NOx, NO2. En um, om die uh, normen te halen kun je allerlei maatregelen uh, bedenken. En een van de maatregelen die uh, Utrecht voorstelt is een milieuzone. En daar zijn wij tegen. Ja, maar je zou toch denken, ik speel nu even advocaat van de duivel... je hebt als stad een probleem en je denkt van weet je wat... ik ga alle oude vieze auto's uit de binnenstad weren... dan ben ik van het probleem af. Klinkt logisch. Klinkt logisch. Uh, wij voeren actie met de slokende De knak is voor schone lucht, maar tegen milieuzones. En waarom zijn we tegen die zone? Omdat in Duitsland zijn milieuzones ingevoerd. En dat is net door onze uh, collega's van de ADHC, zegt de Duitse AMB is dat getest. Mm -hmm. En nu blijkt, uh, die hebben steden met een milieuzone vergeleken uh, met Duitse steden zonder milieuzone. En het blijkt dat die steden zonder milieuzone geen slechtere luchtkwaliteit hebben dan met. En wij zijn tegen maatregelen die niet die niet werken. Dus jullie, jullie, jullie, jullie verhaal is van milieuzones allemaal leuk en aardig klinkt goed, maar het werkt niet. Het werkt niet en dat, dat heeft Peter, te maken. Peter, ja? Er zijn toch al milieuzones in een aantal steden, weliswaar niet voor personenauto's, voor uh, voor uh, vrachtwagens voor vrachtwagens ja. en, en bestelauto's. Dat klopt. En er ook is in toch, Utrecht. Ja. Is toch wel aard... Utrecht liep daarin voorop. Ja. Ook in 2007 is dat volgens mij geïntroduceerd. Zes misschien. Ja. Is er ook heel veel geprotesteerd? Uh, dat is, nou, daar is men samen met de branche uitgekomen uiteindelijk, hè? Ja, er is wat, geproduceerd en uiteindelijk is het toch gekomen, dat klopt. Uh, wat je ziet uh, bij personenauto's is... we hebben de maatregelen die je kan nemen even onder elkaar gezet. Uh, ge, en dan zie je dat uh, in Utrecht met name de bussen ontzettend vervuilend zijn. Daar rijdt men nog met, met, uh, met, met diesels. Ja. Uh, en de meest effectieve maatregel die je kan nemen... is om uh, je bus een heel stuk schoner te maken... Daar zal ook het een en het ander op gebeuren. Maar inmiddels is de aanbesteding. door het falen van de gemeente al twee keer mislukt. Dus daar is een achterstand uh, ontstaan. U dus zegt toch al wat, zo het falen van de gemeente. Nou, maar dat is geen, Dit is openbare informatie. Dus het is niet iets wat, wat, nu, uh, wat ik nu zeg. Maar, uh, zeg van de, de gemeente heeft bij de openbare aanbesteding. Je kunt namelijk aan een busbedrijf gewoon zeggen: van nou je moet aan die en die normen voldoen. Ja. En anders krijg je geen concessie. Nou, daar zijn fouten in gemaakt. Dat is twee keer mislukt. Dat is, geen, uh, dat is, dat is gewoon een vaststaand feit. Nou, en, uh, dat is het eerste waar je op kan inzetten. Maar bijvoorbeeld ook een hele goede... Als je toch zegt, ik wil uh, auto's weren... zou je ook kunnen denken aan hele goede sloopregelingen. Nou, dat gebeurt er ook. Nou, daar... maar, uh, een vraagje, want we hebben het over Utrecht. Ja. We hebben het over één stad. En wat je noemt sloopregelingen, dat zijn landelijke zaken, neem ik aan. Wat kan Utrecht doen dan... Nou, de sloopregeling is ook per uh, stad geregeld. Hè. Den Haag heeft bijvoorbeeld ook een hele goede uh, sloopregeling. Waar wij bang voor zijn, is dat als Utrecht zoiets in zou voeren... want we weten dat Rotterdam, Den Haag en uh, uh, Amsterdam al meekijken in dit dossier... Uh, dat het dan breder door Nederland zou worden uitgerold. En dat is ook een van de redenen waarom wij er redelijk fel op zijn. Ja, nou, de, de, de, dat is een, je bent er zo fel op. Want ik zou denken: van joh, dan gaan we toch niet naar die. Het is sowieso de, de rotterste stad voor automobilisten die er is. Blijf toch Kijk. een lekker weg. hebt u het statement. Ja, ja dat is zo. Ja. Het is ook een bij. van de mooiste steden die er is Carlo. Maar, maar, maar niet voor de auto. Maar voor niet, de automobilist. Voor de automobilist is het, zeg maar de één richting ook wel heel erg vervelend. En uh, de halve ja, binnenstad de... is opgebroken op dit moment. omdat de worden teruggebracht. Dat gaan nog tot 2020. 2030 duren. Dus er is nogal wat aan de hand in de stad. Maar wat wij nu echt willen is dat het gewoon... Begin nou eens met de dingen die je als Utrecht... Als, uh, als, als stad zelf in de hand hebt. Begin nou eens gewoon met je openbaar vervoer... gewoon heel erg goed op orde te brengen. Ga eens met dat soort zaken aan de, uh, aan de slag. Want we weten dat in Nederland het al zo is... als je kosten uh, verhoogt in dat autosysteem. En dat gebeurt al continu de afgelopen jaren. Mm -hmm. hè, zowel op Rijksoverheidsniveau mm -hmm. als uh, op gemeentelijk niveau zie je dat... dat uh, parkeergeld uh, gaat omhoog. De MRB is sinds uh, 2002, 2012 met 37 procent gestegen. Nou, je ziet al die dingen staan. En het gevolg daarvan is, is dat wij een van de oudste autoparken nee. hebben in vergelijk met omrichtende landen. Het gemiddelde auto in Nederland is 9,1 jaar oud. Ja. En dan reken ik de zakelijk gereden auto nog mee. Als je daarvoor zou corrigeren, ga je volgens mij richting ongeveer de 11 jaar zelfs. Ja, dan kom je inderdaad op een verouderd wagenpark uit maak je dat autorijden wat goedkoper en maak je het voor de burgerlijk toegankelijker... zul je zien dat ze eerder geneigd zijn een nieuwe auto te kopen. En dan zie je dat, dan, uh, dat je daarmee ook een heel stuk van het milieuprobleem kan oplossen. Maar is er, is er bij benadering ooit uitgerekend in, in Utrecht... van hoeveel auto's het zou schelen als je zo'n milieuzone invoert? In, in nou, dan, dan krijg je ook een interessant probleem... Um, de coalitiepartijen in Utrecht hebben allemaal verschillende ideeën... Ja. van wat daar moet worden ingevoerd. En rekenmethode waarschijnlijk. En rekenmethode. En uh, als je daarnaar kijkt, bijvoorbeeld uh, als je praat met D66... Um, een heel hoffelijk gesprek mee gehad. Die zeggen van, nou, we willen eigenlijk gewoon uh, euronorm 2 alleen voor diesels. We willen niks voor benzineauto's. Nou, dan heb je het over uh, diesels ouder dan 19 jaar. Dat zijn er niet zoveel. Maar die willen het dan wel weer op een gebied tussen alle snelwegen doen. He, dus iedereen die bij IKEA zijn boodschappen wil, uh, zijn, zijn, zijn meubeltjes wil gaan halen... is dan opeens aan de beurt. Eigenlijk zeg je dat Utrecht nog geen overeenstemming heeft over wat de stad wil. Maar ze gaan er wel 12 september over beslissen. Maar waar gaan ze dan over beslissen als ze het nog niet eens zijn? In principe uh, is de wethouder, uh, meneer Lindmeijer, is in, de, in, de, in, de, in de lead. En die gaat uh, dat plan presenteren om in de binnenstad... Uh, diesels ouder dan acht jaar, ja, we zien ouders ouder dan twaalf jaar... te weren de vergunningen in te trekken. En wij hebben gezegd, kom nou eens even met andere maatregelen. En jij zegt wij, Peter, maar uh, uh, in het verleden was er een coalitie. De KNAK is niet de allergrootste vereniging van Nederland. Dat klopt. Sta je alleen of heb je allemaal vrienden om je heen verzameld... die met jou optrekken en ben jij de woordvoerder van een hele grote beweging? Woordvoerder is uh, wat groot uitgedrukt. Het is wel zo dat we in dit dossier hebben gezien... dat uh, BOVAG, RAI, uh, maar ook de ANWB al heel actief zijn uh, geweest. Um, uh, wat wij wel hebben is dat wij um, uh, uh, als auto-organisatie er wat scherper in staan dan een deel van de anderen. Hè. Veel andere uh, partijen hebben nog meer belangen dan dat uh, we hebben. En wij zijn natuurlijk uh, voor plezier in autorijden. En we willen heel graag dat plezier handhaven. En dus niet dat een binnenstad wordt afgesloten voor auto's. En de ANWB laat zich nog niet horen. Want die staat in beginsel ook een beetje voor de belangen van de automobilisten. Nee, de ANWB heeft in dit dossier al heel veel gedaan. Die hebben op regionaal uh, niveau hebben die al heel hard uh, gelobbyd. En wij, uh, wij werken op dat gebied met hen samen. Ik wil toch heel even terug. Um, nogmaals, ik blijf zeggen, joh, ik ga gewoon lekker niet meer naar Utrecht toe. Ja. Er zijn zoveel andere mooie steden. Ja. En dan zeg jij volgens mij van ja, maar het blijft niet bij Utrecht. Dat klopt. Het blijft niet bij u Terug De andere grote steden gaan mee. We hebben dat uh, bijvoorbeeld ook met uh, parkeermeters gezien. Op een gegeven moment in de jaren 60 gaat Amsterdam gaat om. Die neemt parkeermeters. Ja. Vervolgens zie je dat andere steden het overpakken. En heeft de blauwe zon het verloren van de parkeermeter. dan zie je dat we in heel Nederland overal parkeermeters krijgen. Dit zal ook niet bij de, uh, bij de vier grote steden blijven. Alle grotere steden in Nederland zullen op termijn daartoe overgaan... als we nu niet een lijn trekken. Dus jij, jij ziet als knak dat, dat er met argus ogen naar... Het... De, de, het verhaal in Utrecht wordt gekeken. Klopt. Want, oh jongens, dit, is, dit blijft niet alleen daar. Klopt. En uh, het is natuurlijk in Amsterdam, is het natuurlijk ook al eerder gebeurd. Daar is het vanuit de hoek van het MKB tegengehouden hè, voor personenauto's. En, en wij zullen ook heel nadrukkelijk uh, onze uh, juridische mogelijkheden gaan inventariseren okay. om te kijken wat daar ook nog kan. Begrijp ja, is... ik. Hoe. Heel in het kort, Peter, wat is, want je zit nu natuurlijk in een bureaucratisch traject. Je hebt nu feitelijk handtekeningen ingeleverd... waardoor het de 12, de komende donderdag op de agenda staat binnen de gemeenteraad. Klopt. Wat zijn dan de vervolgstappen? Nou, um, in het kort. Wat wij hebben gezegd, sowieso, de Utrechtse bevolking weet voor een heel groot deel nauwelijks dat dat speelt. Uh -huh. um, uh, en uh, wat wij willen doen, we willen dus agenderen. Dat doen we doordat we zeggen, we willen een raadgevend referendum... Je hebt eerst 324 handtekeningen nodig. Dat is een afgeleide van de hoeveelheid kiezers in Utrecht. In het vervolgtraject moeten we 2000 handtekeningen extra hebben. En aan het 2000? Dat ja, is een andere koek. En hierna 7000. Dat is zeker een andere koek. Dus ik zou ook uh, vanuit hieruit een oproep willen doen... aan mensen die stemgerechtig zijn... In Utrecht ga naar de site van de knak www.knak.nl, download het formulier en stuur het naar ons toe, want we hebben die handtekeningen keihard nodig. Dat kan niet eventjes, je kan niet even iets op de computer invullen, want het is lekker moeilijk gemaakt. Je moet het dan weer postzegel erop en opsturen. Het de uh, hoeft geen postzegel, op, want uh, oh. de knak heeft het uh, mogelijk gemaakt dat het gewoon met een antwoordnummer kan. Mooi maar, hoor, maar maar. maar uh, in principe uh, is het nog niet mogelijk om dat, uh, om dat digitaal op een makkelijke manier te doen. Dan moet je het met je, uh, uh, met je digitale sofi nummers en dat soort zaken in gaan vullen. Okay. Dan kun je makkelijker even downloaden, even invullen en naar ons toesturen. Volgens mij wordt het een hele weg, uh, Peter. Ik ga ook niet zeggen dat het lukt. Het is een ambitie en geen belofte, maar we doen maar ons best. Maar het best. lukt toch veel makkelijker als je de, mee krijgt? de, zo de het meekrijgt? De AWB hebben we ook mee. Maar als die om handtekeningen vragen, zijn ze het er zo, denk ik? Of zie ik dat fout? Um, ja, het, is, het is voor mij lastig om voor de AMB te spreken. Maar mm -hmm. we, gaan, we hebben wel plannen om met de, de routeplanner leuke dingen te gaan doen. En daar staan okay. ze voor open. Okay. over routeplanners gesproken. Ik heb een Urban Street cru Cruiser. Daar heeft Bas van Werven mee gereden. De Renault Capture. We gaan even luisteren wat hij ervan vindt. Mooi. We zitten in de Renault Capture. Leuke auto. Goed vier zittertje. Echt een beetje in de klasse van de Peugeot 2008... En de Fiat L, dus die, die grote, zeg maar een beetje de opvolger van de multiple, maar dan wel heel erg leuk. En deze is ook helemaal verleukt. Nou, dat is aardig, want hij is er vanaf 16.000 euro. Dan krijgt u eigenlijk een instapcaptuur. Dan heet het eigenlijk meer kap dan tuur. Maar voor dat geld mag u de tuur erbij krijgen. Deze kost 26, want hij heeft toch allemaal toeters en bellen. Uh, met name ben ik onder de indruk van het Arlink-systeem. Uh, dat is een soort multimedia-systeem waarvan alles op zit. Heel gaaf, want je kunt echt gewoon uh, met internet uh, en e-mail... en van alles en nog wat doen. Als u nou bijvoorbeeld de krant wil lezen... dan uh, krijgt u uh, het metro, het gratis krantje kunt u dan opzoeken. Heel gaaf, en dan is er een mevrouw die gaat dat voorlezen... Dat is machtig mooi, magnifiek. Je drukt op metro en dan zegt het scherm... Op het ogenblik, Polling start met overtuigende zegen. Rio de Janeiro, A en B. Yudoka Kim Polling heeft zich vrijdag op overtuigende wijze geplaatst... In? voor de derde ronde van de wereldkampioenschappen in Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Vroeger heette dat gewoon Rio de Janeiro. Maar in de Renault Captur heet dat Rio de Janeiro. Jorn gaat nu ongeveer dood van het lachen. Maar het is wel... Ja, deze auto zit vol met rare dingen. Uh, het handschoenenvak, dames en heren, is een la. En niet, is het is niet een klep. Heel handig, kan je heel veel kwijt. Eh, wat nog meer? Nou, er zit achter de stoelen zitten er een, een soort elastieke gespannen... waar je krantjes en dat soort dingen in kan steken als je achterpassagier bent. Alleen heel handig vanuit designoverwegingen is dat nou niet eens een keer zo'n zo lullig gaaswerkje... maar dat zijn vijf stukken elastiek. En kinderen die achter in die auto zitten, die doen dit. Die spelen basgitaar op uw stoel. Tot je er gek van wordt. Dat is niet handig. Eh, wel handig is de afritsbare bekleding bijvoorbeeld. Als er kinderen zijn die fruithapjes op de achterbank niet helemaal kunnen binnenhouden succesvol, dan kun je dat gewoon schoonmaken door het los te ritsen en in je wasmachine te doen. En daarna in je captuur in te ritsen. Briljant plan. Motortje is een 1.2 liter benzinemotorje, vier cilinder, turbo erop, gekoppeld aan een DSG, dus een dubbele bak, dubbel schakel of dubbel koppelende bak. En die schakelt eigenlijk wel lekker. En 120 pk uit 1.2, dat rijdt ook lekker. Motorisch dus goed. Je ziet iets hoger. En zoals altijd in Renaults, je zit op een bonpon, piepschuim. Je zit lekker weggedoken in alle spullen. Het is een Renault, het is een beetje, ja, anders dan anders. En die naam is ook een beetje gek. Want de grappen zijn natuurlijk niet van de lucht. Als deze Renault een paar jaar oud is en hij wil niet... dat gaat toch op een dag gebeuren... Uw buurman komt uit het raam hangen en zegt: Hé, hey, Jereno, capture mee! Nou ja. Dat, ja. Ja, mooi verhaal, Bas. Oh, ik weet erover die... nagedacht. Ja, maar ik weet van die bekleding waar hij het net over had. Ik heb ooit een keer in, in het motel, in een motel, heb ik een keer twintig van die. Boterpakjes meegegeven aan een jongetje. wat uh, een, een tafel naast ons zat. Hij was daar blij onder, mee. om onderweg mee te spelen. Nou, ik, hij wel, hij was heel blij. want ik hij ben ging ook onderweg mee spelen. Zijn vader zal er niet zo blij mee zijn ja, geweest. Nee, nee, nee. Maar goed. Maar toch een interessant concept, zo'n captuur. Dat is, interessant, is toch aardig interessant, interessant. Ja. Voordat wij naar Jeroen Tjepkema gaan van Het Nieuws... Uh, zijn er nog dingen, Peter, waarvan jij zegt... Van, nou, dit moet ik de mensheid meegeven <laughs> voordat hier de microfoons gaan sluiten? En, en niet alles. Het enige wat ik mensen nog wil meegeven is met name Utrechters... Toe, denk niet, het heeft geen zin. Ik weet uh, dat er een hoop mensen teleurgesteld zijn in de politiek. Maar ga naar de website van de KNAK, download het formulier en stuur het ons toe. En dan gaan wij ons best voor jullie doen. Komt tot bezinning, want milieuzen en zonders werken volgens de KNAK niet. Nee. Volgens de ADAC ook niet. Maar ja, wij zijn er op de veld. Volgende week, dames en heren, zitten wij hier weer. Dan weer met Bas van Werven. En, en dan, spreken met, dan spreken wij met Victor Muller, de topman van Spijker. Over naar Jeroen Tjup, van. Het Dit Aan. is Radio 1.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 En dit is de ANWB verkeersinformatie met files op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Daar staat dus knopend de hoogte een beste 7 kilometer. A6 Emmelord richting Joude. Daar staat 3 kilometer voor knopend Joude. Er ligt olie op de weg en daardoor is bij Knopend Joude de rechter rijstrook afgesloten. Op de Ring Amsterdam, de A10, daar staat er een ongeluk tussen Afrit Rij en Osdorp 3 kilometer. Bij Osdorp zijn twee rijstroken dicht. En nog een hardnekkige file op de A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Afrit, Leerdam en Gorkum 5 kilometer. Verkeer in de regio's Nijmegen of Arnhem. Onderweg naar Rotterdam kan het beste bij knoopendijl de borden Den Bosch-Waalwijk volgen. Door werkzaamheden vertraging op de A28, assen richting Zwolle... ...daar staat tussen Hogeveen en Zuidwolde 5 kilometer. En ook op de A73 richting Nijmegen wordt gewerkt. Daardoor staat er 3 kilometer tussen Afrit, Vierlingsbeek en Boxmeer. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de Avel. Hans Smit. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Opium Live vanuit het Grand Café... van het De La Mar Theater in Amsterdam. En het is hier gezellig druk, zeg niet geloof me. <hierig> Ja, Tot half vijf kunst en cultuur op Radio 1 met uh, vandaag stiptekenaar Barbara Stok, meesterfotograaf Koos Breukel, Diva Ellen Ten Damme, Nederlands beste danser Marijn Rademaker. 80 seconden latente talent uh, warm bij u aanbevolen door Marco Borsato. Verder architect Hubert-Jan Henket. actrice Marieke Hebink, poprestcent Gijsbert Kamer en in de bus Marjan Mudder. En de live muziek is van Einstein Barbie. Yeah. Uno. 1, 2, 3 Like that! Ja, dat was nog maar de teaser. Ze gaan nog drie volwaardige nummers spelen. Voor u en voor mij ook trouwens. U kunt er nog bij horen hier aan de Marnikstraat. Reageren kan ook via opium.afro.nl of twitteren naar hekje Hans Opium of hekje Opium Avro. Opium's culturele nieuwsoverzicht. Leeuwarden wordt in 2018 namens Nederland de culturele hoofdstad van Europa. Daarmee zijn Eindhoven en Maastricht afgevallen, gepasseerd. De Friese hoofdstad probeerde de titel te veroveren als wapen in de strijd tegen de hoge werkloosheid. Hoeveel de status van de Europese hoofdstad concreet oplevert, dat is niet heel duidelijk. Maar burgemeester Vert Kronen van Leeuwarden is zich daar ook wel degelijk van bewust. Er zijn culturele hoofdsteden mislukt. Maar daarom dat wij het ook samen met de mensen doen, met het bedrijfsleven. Want alles wat je dan doet, is al voor jezelf goed. Maar als je alleen maar zegt, ik haal een mooie opera uit Milaan, ja, dat kost geld. En dan kan het dat na nou, iedereen weer vergeten. In 2018 zijn er twee culturele hoofdsteden in Europa. Naast Leeuwarden valt de stad Valletta op Malta deze eer te beurt. Amsterdam en Rotterdam zijn ook ooit culturele hoofdstad geweest namens ons land. En straks hoort u wat Leeuwarden allemaal van plan is in 2018. Het is een drukke week voor de 16-jarige Malala. Gisteren nam ze in Den Haag de kindervredesprijs in ontvangst. Ze krijgt de prijs voor haar wereldwijde strijd... voor de toegang tot onderwijs voor meisjes. U weet het nog, Vorig jaar werd Malala door de Taliban beschoten. Ze overleefde het te nauwe nood en woont sindsdien in Engeland. En daar, in Birmingham, opende ze eerder deze week... de grootste bibliotheek van Europa. Het gebouw van 35.000 vierkante meter... is ontworpen door het Nederlandse architectenbureau Meccano uit Delft. Yes, sisters and brothers are very precious the only way we can create global peace is only reading knowledge and education de wereldvrede kan alleen bereikt worden door lezen en onderwijs al dus malala De bibliotheek in birmingham kostte 225 miljoen euro en heeft plek voor 3000 bezoekers hey. In Koningsgezind Apeldoorn kon men niet wachten totdat de droomboeken voor de koningin mochten worden uitgedeeld. In Mijn Droom voor ons Land zijn 300 dromen van burgers opgenomen die de koning moeten inspireren bij zijn werk. Een jury bestaande uit onder meer André van Nuijn, Albert Verlin en Caroline Tinsen Die maakten een selectie uit 6500 inzendingen. Even een kleine greep. 5, 4, 3...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 Nou wordt het al van Jeroen Je hebt het nieuws dat het droomboek gretig aftrek vindt. Elke Nederlander die kan het boek gratis ophalen bij de boekhandel of downloaden via mijndroomvooronsland.nl. De kosten van het droomboek bedroegen 5 miljoen euro en die werden betaald door de postcode loterij. Cliff Richard die brengt in november zijn honderdste album uit. De Britse zanger lanceerde in 1959 op 19-jarige leeftijd zijn eerste album... genoemd Cliff, heel simpel. Daarop stonden veel covers van bekende rock'n'roll nummers... zoals uh, Hola The Shaking en That'll Be The Day. En nu, 100 platen verder, is er eigenlijk niet zo heel veel veranderd. Of eerlijk gezegd helemaal niks. Want op de Fabulous Rock'n'roll Songbook staan, u raadt het al... covers van rock'n'roll klassiekers. En het moet gezegd, Cliff, ons eigen living doll... het lijkt alsof er niks veranderd is sinds 1959. Tree in motion, dancing. En tot zover het Opium Nieuwsoverzicht. Dit is Opium. Donderdag, afgelopen donderdag, was de opening van het theaterfestival... in de stad Schouwburg, hier schuin tegenover. Elk jaar laat aan het begin van het festival... een prominent in de openingsrede zijn licht schijnen... over de staat van het theater. En deze keer was die eer gelaten aan de minister van Cultuur, Jet Bussemaker. En Opium was erbij. Beste mensen, of zal ik zeggen kunstbroeders en zusters... u bezit als geen ander de gaven van het woord... U bent als geen ander in staat om die onmisbare waarde van kunst over het voetlicht te brengen. Vertel ons, vertel Nederland, wat de noodzaak is van wat je maakt. Theater maken tom de Ket, leggen ze uit? Ja, uh, dat moet je helemaal niet uitleggen, dat moet je ervaren natuurlijk. Marcel Musters, van de mug met de gouden tand. Ze heeft mij niet geïnspireerd. Ja, ik snap wel dat zij nu iets positiefs zal zeggen, maar eigenlijk vind ik het hartstikke negatief. Sorry dat ik zo negatief ben. Ik kom net, kom net naar buiten, dus ik heb een beetje opgewonden. Ja. Want de noodzaak om de betekenis van kunst en cultuur... voor de politiek en voor de samenleving onder woorden te brengen... is voor u en mij groter dan ooit. Wie zijn schuld is dat? Ik zou je kunnen zeggen dat dat ook uh, als de overheid het eigenlijk waardeloos vindt, dan gaat het publiek dat ook vinden. Maar wat nu als bij de gemiddelde Nederlander niet helemaal duidelijk is wat u eigenlijk aan het doen bent? Nou, ik, ten eerste geloof ik dat niet. Kunst is ook niet trouwens voor iedereen. Dat, dat hoeft ook helemaal niet. Je moet ook niet altijd maar je oor te luisteren leggen naar het volk. Dat vind ik uh, ook armoe. Kunst mag ook wat dat betreft iets elitairs hebben. Dat is juist goed ook. Marcel Musters, theatermakers moeten blijven benadrukken aan een breed publiek wat de waarde is van wat ze doen. Wat is de waarde van wat u maakt? Wat is de waarde? Ja, dat, daar kan ik heel veel over zeggen. De waarde is dat het, dat het bijna van levensbelang is. Nou, maar ja, waarom dan? Uit. Waarom? waarom? Omdat, omdat het op een andere manier in het leven doet staan. Dan alleen maar... Uh... Nou ja, als je vanuit... Linko kijkend op de bank. Precies, en alles alleen maar wordt verkocht aan jou. Want dat is eigenlijk waar... Wij leven in een wereld waar het gaat om verkopen, eh, jezelf verkopen. Alles wordt verkocht aan ons. Wat vindt u ervan dat jullie dat moeten benadrukken als makers? Ja, ja daar heb ik niet zoveel aan. Want dan denk je, ja, dat doen we al de hele tijd. Waar zijn de ambassadeurs van de cultuurwereld? Ze willen ook nog eens dat wij ambassadeurs worden... terwijl wij werken ons uit de naad om mooie voorstellingen te maken die alles zeggen. Waar is de Robert Dijkgraaf van de theaterwereld... Waar is de André Kuipers van uw sector... die ervoor pleit dat elk kind in Nederland tenminste één keer in zijn leven... een stuk van Vondel moet hebben gelezen? Ja, nou, die zijn er genoeg, lijkt mij. Een, een, een, een ongemakkelijk gevoel krijg ik daarbij. Dat je op je knieën moet en dat, het, uh, dat moet je helemaal niet willen. Minister Bussenmaker van Cultuur. Een aantal van de theatermakers die ik sprak, die hadden zoiets van... ja, hoe moet ik dit uitleggen? Het spreekt toch voor zich wat ik maak? Ja, dat is dus niet zo. Maar dat moet, de, vind ik wel, de cultuurwereld echt leren. Maar veel theatermakers hebben zoiets van, ja, het, het spreekt voor zich. En misschien ook wel, zoals Johan Simons zei in het programma Zomergasten. Ja, soms is het elitair en dat is helemaal niet erg. Nee, het is ook niet erg als, uh, als er uh, iets elitair is. Maar het is wel erg als er uh, altijd alleen maar dezelfde mensen komen. En bijvoorbeeld Schouwburg niet de moeite doet om ook andere groepen binnen te krijgen. En dat vraag ik van gezelschappen en van instellingen. Uh, zorg dat hier publiek binnenkomt, dat er niet altijd uh, komt. Als je daar niet over nadenkt, is wel mijn stellige overtuiging, dan kan het ook zijn dat je gewoon heel veel ondersteuning en waardering verliest. Ja, dat zijn waarschuwende woorden van de minister van Cultuur op het theaterfestival. Dat festival dat duurt nog tot volgende week zondag. U kunt alle voorstellingen van het vorige seizoen hier een beetje toededen. Nou, dat is niet aardig. De selectie die de jury heeft gemaakt, die, die kunt u zien. Tijdens dat festival en uh, volgende week zondag. Dan worden de theater Oscars, de Louis Door en de Theodor uitgereikt. En Opium Radio is daar natuurlijk live bij. Uh, tussen 9 uur en 10 uur s avonds hier op Radio 1. We gaan naar de live muziek. Uh, cool Like That, dat is de nieuwe single van onze muzikale act. Maar op 3FM zul je die niet horen. En dus staat op de site van de band een Twitterknop. Krijgt 3FM elke keer een bericht dat ze wel gedraaid moeten worden. Dat vind ik nog eens handig gedaan, zeg. Nou, ons hoeft u nu niet te twitteren, want hier hoort u ze wel drie keer vanmiddag. Vermenigvuldig ESMC2 met de XXX-factor. En je krijgt Einstein Barbie. APPLAUS the beach is stone and my arms don't feel the cold they fold turn the tap hole A warm slips to my soul silky so says my skin and every drop is a stop from all the thoughts I have and while it eases down everywhere I feel that I don't care about the when or where The fake, the make, the break, the take I'm naked And the world shall start on me And I'm here bare as can be For you to see, bare me baby I open my hands and hand me to you As I dance in the mirror see my skin getting clearer see my farts on my palms And my hands and arms To. My feet don't need to be just on, my arms don't feel the cold, they fall, turn a tap on, warm slips in my soul, silky so soothes my skin. And every drop is a stop from all the thoughts I have and while it eases down, everywhere I feel that I don't care about the When or oh where well, the fake, the make, the break, the take I make it The world showers down on me, and I'm here barrels can be for you to see, Baby, baby. I open my hand to him. Kit, Einstein en Barbie, ze spelen straks nog twee keer. Ik hoor dat er wel mensen zijn die hun musicalkaartjes teruggegeven van Lamar. Die willen graag die andere twee nummers ook nog meemaken. Nou ja, goed, dan moet u hem even terugluisteren via de site opium.avo.nl. Dus er staat het hele programma al in afloop op. Hij is een van de bekendste portretfotografen van Nederland. In zijn eigen fotostudio fotografeert hij kinderen, studenten, schrijvers, politici. Wie al niet, dit jaar maakte hij de eerste officiële statieportretten... van de koning Willem-Alexander en koningin Maxima. En nu is er een uh, fraaie overzichtstentoonstelling in het Fotomuseum Den Haag. Ruim 100 portretten van zijn hand te zien op de tentoonstelling... Me, We, The Circle of Life. En een prachtige catalogus die hier op tafel ligt, Koos Breukel. Fijn dat je er bent. In de inleiding tot die kataanges uh, schrijft uh, de Belgische schrijver Harry Mortier. Uh, in wezen maakt het niet uit wie, wie is op de portretten. Jij bent het, ik ben het, wij zijn het. Dit boek is een lapidarium van wat de tijd met ons doet. Was dat ook wat je, wat je wilde? Um... Nou, ik weet niet of dat is wat ik wou, maar dat is het blijkbaar geworden. Ja. En, uh, Zo is het gegroeid, kennelijk dan. Ja, het is, ik denk dat je het boek moet zien als een, ook een verzameling van uh, heel persoonlijk werk. En uh, ja, dat zijn dus mijn voorkeursfoto's. En blijkbaar ben ik daar een verhaal mee te vertellen... Mm -hmm. Als je dat dan op de goede manier uh, in de juiste volgorde zet... dan ontstaat er natuurlijk ja, iets, wat... iets wat heel erg voor mij is. Ja, het is echt een, een cirkel van het leven. Want je begint echt met, met, met, met, met uh, vrouwen die zwanger zijn. Ja. Uh, ja. Kinderen die geboren worden, die klein zijn, die groter worden. Ook je eigen kinderen bijvoorbeeld. Hè? Ja, mijn eigen kinderen worden ja. erin geboren. Ja. Ja. En zo gaat het door. Mensen worden ouder. Ja. Uh, en dan komt er ook eens ook Willem Alexander staat er dan tussen, dat is ook zo ja, grappig. Ja. Die is opgenomen in, die, in feite in, in die cirkel op die manier. Ja, het, er komen wel meer bekende mensen in voor, maar die spelen geen, op geen enkele manier de hoofdrol. Maar nee. die zijn eigenlijk net als bij allemaal. Ja. En, um, ja, die Circle of life, dat is op een gegeven moment een soort. Um, uh, een uitgangspunt geworden om aan dat boek te kunnen sleutelen de hele tijd. Want we dachten van nou... Ik heb het samen met Sabine Verschuren gemaakt voor En uh, we dachten van nou, we hebben dus uh, uh, 30 jaar fotografie en... Uh, we halen dus die voorkeurfoto's eruit. En hoe maak je hierna nou een verhaal? En toen ja. zat het verhaal eigenlijk al in, die, gewoon, in de soort chronologie die in, in dat werk zat. Ja, ja. Daar um. ja, zeg je de, de zoiets. Ze je, je, je haalt de, de, de mooiste foto's uit dertig jaar fotografie. Dat betekent dat je ook waarschijnlijk hele mooie foto's hebt moeten laten. Ja. Het, het is altijd ook. Kill Your ja, verschrikkelijk. Gewoon, uh, ja. Ook in dit proces. En, uh, maar ja, dat is prima. Want ik kan nog zo'n boek maken misschien. <laughs> wordt het dan een andere, het wordt een andere cirkel? Maar het, het gegeven blijft hetzelfde. Ja, misschien dan wordt het de cirkel die Erwin Mortier uh, omschrijft. Ja, ja. Van de dood naar het, ja. na het begin van het leven. Ja, en, um... ja precies. Uh. Een andere een mooie uitspraak die hij, die hij had... was uh, dat, dat de, de melancholie... die zie je bijvoorbeeld in de, in de foto's van, uh, van adolescenten die erin staan. Dat mensen in de ga, gaan de weg in de loop van hun leven... die melancholie een beetje kwijtraken. Zie jij dat ook zo? Wat, wat zie je eigenlijk als je mensen fotografeert? Dat is eigenlijk de vraag. Uh, nou... Um... Uh, ik weet niet, uh, uh, wat ik zie, dat probeer ik altijd heel erg aan mijn gevoel uh, te verbinden, zeg maar. Um, dus het moet iets zijn wat mij... Uh, het, het moment dat ik toesla, dat moet het moment zijn dat ik uh, een soort verbazing voel, nieuwsgierig, ontroering. Als ik iets voel, dan druk ik gewoon op die knop. Yes. En... Um, ja, je hebt natuurlijk mensen die in de loop der uh, van het ouder worden... een soort eeldlaag op hun ziel creëren en op slot zitten. En, uh, ik geloof dat er ook wel een paar in dat boek staan. Maar, um... Ja, dat weet je als geen ander. Bij wie zie je dat? Nou ja, ik, ik, doe, ik kan niet echt de uh, naam voelen, Maar ik, ik doe, iedereen heeft een bepaalde manier gevonden om, uh, om zichzelf een houding te geven. En, uh, sommige mensen zijn gewoon emotioneler dan de ander, ja, dat staat los van of het nou een goed portret is of niet. Mm. Het, een, een goed portret, dat is iets wat eigenlijk... Uh, een raar soort manier uit de lucht komt vallen. Het moet een soort iets ongrijpbaar zijn... wat een persoon uh, presenteert op het moment dat mm -hmm. hij zich uh, laat vastleggen. Ja, ja. En, um, nou, nou is het um, mooie, ik, ik, ik ben wel eens bij geweest in de studio... Uh, wat, wat, wat ook je huis is, je hebt echt een ja. studio aan huis... En het ene moment zit je nog koffie te drinken... het volgende moment sta je echt, uh, bij wijze van spreken, te, te poseren. Ja. Heb, je, heb jij dat bewust zo gekozen? Omdat je daar mensen misschien op, op, op een ontwapenende manier... kan verleiden tot een mooie pose? Uh, nou, nou, het is eigenlijk uh, zo ontstaan omdat ik uh, kwam in die studio te wonen. En toen dacht ik van, ik ga hier nooit meer weg. En uh, ik weet niet precies waarom. Ik vond het een uitermate fijne ruimte. Het is aan de zuidkant van het Vondelpark in een zijstraatje, een glazen dak. En het is toch stil. En je hebt helemaal niet het gevoel dat je in een stad zit. Maar alles is binnen handbereik. Mm -hmm. En toen dacht ik van, nou, ik ga mezelf gewoon hier... Uh, ja, vestigen als een studio portretfotograaf. En, um, en op een gegeven moment kwamen de vrouwen en kinderen bij. En dus tot op een gegeven moment is dat gewoon een groot... Uh, ja, ja uh, Loes Luca noemt het, uh, het huishouden van Jan Steen. Ja. Ik, uh, ja, ja. Uh, maar uh, ja, dat, dat is het ook. En... Um, uh, ik weet niet of het een, een, een omgeving is waar mensen zich snel, snel vertrouwd voelen. Maar het is wel een omgeving waar... Um, ja, waar mensen uh, vaak een beetje afdwalen en naar dingen gaan kijken. En, want er staat heel veel van mijn eigen uh, verzameling. Ja. Er um, staan ook een drumstel bijvoorbeeld. Er staan uh, zes drumstellen. <lacht> Die staan er niet voor niks, denk ik. Dan ga je af en toe wel even achter zitten? Of, uh... Ja, ja. dagelijks. Maar... Um, uh, ja, dus en die afleiding vind ik altijd fijn, want dan, ik, ik hou niet zo van mensen die daar de hele tijd in die lens kijken als ze gefotoseerd worden. Je dus. ook niet dat mensen lachen hè? Nee, ik uh, vind dat lachen dat vind ik altijd uh, ja, het is een soort, alsof er een toneelstukje opgevoerd wordt. Hm. En, um, het is eigenlijk een soort tijdelijke emotie. Her, dat ja, je mag lachen. Maar je Duft wordt nu maar nu niet, niet meer te lachen. Nee, nee, stel je voor. Kijk, een, de, een foto waarbij een soort, waar, voor mij, waar een soort ernst in zit... en mensen die wel aanwezig zijn en poseren... maar toch met hun gedachten ergens anders zijn... dat levert voor mij altijd een foto op met een, een lange houdbaarheid... zeg ik altijd maar voor mm het -hmm. gemak. Ja. Ja, ja. ja. Jij noemde net uh, Loes Luca, die uh, gisteren in de Volkskrant werd geciteerd... Die, die jou ook de bijnaam Koos Kreukel geeft. Ja. Omdat jij elke lijn in het gezicht laat jij zien. Je bent ja. medongeloos wat dat betreft. Ja, ik hou van uh, foto's van vlees en bloed. En um, Ja, ik vind dat die techniek van fotografie... heeft zich zo ontwikkeld dat dat kan. Mm -hmm. Dus waarom zou je dan uh, nu gewoon jezelf poederen... en uh, een soort masker uh, aanbrengen? Ja, je kan ook zeggen, de techniek heeft zich ontwikkeld... dat je kunt, kunt photoshoppen en je kunt... Uh... Ja, dus Dingen dat, maken, dat juist? Klopt ook. Dat gebruik ik eigenlijk helemaal niet. Nee, ja. uh, dus ik ben eigenlijk een, een totaal aan cosmetisch iemand. Uh, ik hou van heel erg uh, ja, de, de, de huidstructuur. Ja. En ja. Van, uh, hoe, hoe, hoe was dat bij dat statieportret? Want uh, die heb je niet in jou. Uh, de, de koning is niet in, in jouw studio geweest. Die heb je in, in Den Haag gemaakt. Of wat was er nou toch? Die foto? Ja, ik uh, bouw ook vaak uh, studio's op locatie. En een uh, nou, heb ik dat ook gedaan. Dat was toen een opdracht voor de Els 4. En dat verliep uitermate soepel. Dus uh, ja, van het een kwam het ander. En, uh, zoals dat heel vaak met opdrachten gaat. De, ja... Ik, heb, ik vond het erg leuk om te doen. Ja. Uh. Vind je het ook een soort eer? Of zeg je, van nou, uh, analoog aan wat we hier in dit boek zien... Uh, ieder mens is, is, is gelijk, het maakt ook allemaal niet uit wat je doet? Ja, uh, eerder dat laatste. En, uh, ja, een eer, ja, weet je. Doe. Ik, uh, als ik heel eerlijk ben, ik, ik weet of ik wist eigenlijk helemaal niets van het Koningshuis. Mm. Je wist wel wie het was, of... Uh. Uh, uh, ja, zo ongeveer. <laughs> de, de, de, het boek uh, de, de Cirkel van het Leven... je hebt in Den Haag, in, de, in, de, in het Fotomuseum, heb je, volg je diezelfde lijn in feite. Ja. Mensen kunnen daar ook een kijkje nemen in jouw studio. Hè? Je hebt je de studio meer en meer nagebouwd. Toch? Ja, die hebben ze nagebouwd. Het ja. ja. moet een rare ervaring voor jou zijn om je eigen studio daar te zien. Uh, nou, gisteren was het af. En, uh, de, de eerste die ik gefotografeerd heb, was Anton Corbijn. Ja, collega. <laughs> ja. En uh, er was meteen inderdaad uh, een soort uh, zelfde intimiteit als uh, thuis. Dus uh, ja, die, dat, dat nabouw is behoorlijk goed gelukt. Ja, goed. Het, het, de cirkel van het leven eindigt met de dood. Heel uh, uh, mooi, maar tegelijkertijd ook denk ik van wow, heftig. Foto's van je eigen ouders uh, ja. na hun overlijden. Ja. Is, is dat zo'n foto om te maken niet verschrikkelijk moeilijk? Omdat alle emoties die dan uh, je, je blokkeren lijkt, lijkt mij ook niet... Um, ja, nou... In... Juist niet, dat je de mooiste foto ooit wil maken van ze. Nou ja, in het, het geval van mijn vader kreeg ik een poor van een tante... die zei van, je moet het doen. En toen dacht ik van, nou ja, goed, al had ik uh, trompet gespeeld... dan had ik hier een uh, trompet-solo voor hem geblazen. Dus. En uh, maar ja, in het geval van mijn moeder... Um, uh, deed ik het eigenlijk ook op het moment dat... Uh, ja, die ontroering uh, wel natuurlijk een, bepaald, uh, ja. gewoon, nou, een bepaalde... Uh, Steeg, maar um, ja, ik ben er zo aan gewend uh, dat ik toe, ja, toesla als ik, als ik dat voel. Dus dat heb ik in dit geval ook ja, gedaan. Ja, ja. Het uh, is ook iets wat ik van mijn moeder geleerd heb. Mm -hmm. En um, ja, ik vind het eigenlijk... Een, een, een, voor mij is het een manier om uh, ook bepaalde dingen een plek te geven... en om uh, dingen te kunnen koesteren. Ja, ja, um, ja. Ja, en, kijk, als mensen het macaber vinden, ja, dan is dat toch in die eye of the beholder. Mm -hmm. Want dat is helemaal niet macaber, Het is van ja, liefdevol, pracht, vind ik. Prachtige ja. foto's, ja. ja het, is, het is een mooi boek, zoals ik al zei. De fototentoonstelling Me, We, the Circle of Life is te zien... tot en met 12 januari in het Fotomuseum in Den Haag. En die catalogus die ligt hier op tafel, die erbij is verschenen. De foto's van Koos die zijn ook te zien vanavond in Opium Televisie op Nederland 2. Jasper Cabret, die bracht een bezoek aan de tentoonstelling. En die doet daar verslag van. Uh, Dank je wel, Koos. je was. Waar. Dat was het eerste half uur van Opium Radio. Straks na drie uur dan zijn wij uh, terug met het vervolg uh, van dit programma. Dan uh, onder andere uh, Ellen Tindamme met één arm in het gips, geloof ik. Ik weet niet of het er al is, is het nog niet. Uh, architect uh, Hubert-Jan Henket over het Fries Museum. En uh, Marike Hebink in de Virtuele VT. Tot straks.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 Een wereld die niet meer bestaat. Maakt u hier nu eens foto's? Nee, nooit. Fotografe Gundula Schulze-Eldowie. Morgen om 9 uur in Holland Dog Radio. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.